Uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Een dodelijke steekpartij. Het slachtoffer, een man van 18, werd aan het begin van de avond in de buurt van station Mariahoeven doodgestoken. De man overleed ter plaatse. Kort na de steekpartij werd de 15-jarige jongen aangehouden. Over zijn motief is niets bekendgemaakt. De Britse premier Cameron had toch aandelen in een offshore bedrijf dat was opgezet door zijn vader... Hij verkocht die in 2010 voor 30.000 pond, erkende de premier in een gesprek op de Britse televisie. Cameron en zijn vrouw boekten winst, maar volgens de premier hebben ze alle belastingen betaald waartoe ze verplicht waren. Hij zei eerder deze week nog dat hij geen aandelen in offshore bedrijven had. De naam van Camerons vader kwam voor in de Panama Papers, de gelekte documenten van een Panamees financieel kantoor. Oppositiepartij Labour eiste daarop een onderzoek naar de kwestie. Bij het Van der Valk Hotel in Rotterdam-Blijdorp zijn tientallen mensen met elkaar op de vuist gegaan. De politie is met veel wagens aanwezig, er zijn tot nu toe vijf mensen aangehouden. Volgens de politie is er bloed gevonden, maar zijn er geen gewonden. Getuigen zeggen dat er ook is geschoten, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Ook de toedracht van de vechtpartij is nog onbekend. Grofweg de helft van de verdachten die maandag zijn opgepakt bij een anti-drugsactie anti in Noord-Brabant is weer vrij... Van de 55 arrestanten zitten er nog 29 vast. De achtergrond van de verdachte loopt sterk uit één. Er zitten leden bij van motorclubs, villa-eigenaren en enkele wijkbewoners. Ze kwamen bijeen in een onopvallend bedrijfje in Best... dat volgens het Openbaar Ministerie fungeerde als dekmantel voor criminelen. Het weer in de loop van de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Morgenochtend begint bewolkt. Later breekt de zon af en toe door. Er is kans op een enkele bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 12 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hallo, goedenavond. Luisteraars, welkom bij Piers Radio Show 1163 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. We beginnen weer met uh, nieuwe muziek, nieuwe cd's. Ik kan jullie klappen, er ligt een al een, nog een hele stapel te wachten. Dus voor de komende weken gaan we gewoon hiermee door. En... Uh, dit keer is het Fiona Joy met haar nieuwe CD... Signatuur en Synchronicity of zoiets. Ja, ik krijg het eigenlijk niet uit mijn bek, maar ja, goed. maakt niet uit. Um, op de playlist van Peaceful Radio, op de website van Peaceful Radio, peacefulradio.eu... Daar vind je de playlist en met allerlei uh, links naar Fiona. En dan kan je volop genieten van, uh, van haar muziek. Maar voorlopig eerst... In dit programma Fiona Joy met haar nieuwe muziek. Veel plezier. Thank you. gente me saludaba y andaba Yo levantaba mi mano de hermano Y Caracas me abrazaba a mí Mire que calor Caracas Qué calor de tus mujeres Caracas Que rebote en tus calles y valles Que se mueven que se mueven Así Caracas, caracas, de lavi, del baile, el pulpo, la araña, un sabana grande, ya lo siento mío, ya lo siento mío. Ja, mama. My father and my mother For me